Goedemorgen, ik ben Joke Eertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. De coronapas blijft voorlopig nog wel even. De deskundigen van het OMT vinden het niet verstandig om er al mee te stoppen, omdat het aantal besmettingen de laatste week flink is toegenomen de coronapas staat sowieso onderaan het lijstje van versoepelingen... zijn minister De Jonge gisteren bij op één We kunnen niet daar nu al vanaf, zou ik denken. De eerste waar je hoopt dat je er vanaf kunt, is die 75 procent. Hè, in, in, uh, ja, eerder de dan, de dan de coronapas? Ja, en, en, en de nachtsluiting, dat, dat is waar je eerder dus hoopt. 12 van. uur, hè, en die mag dan weer door. Exact. Ja. Dat zijn ook echt economisch belemmerende maatregelen. Die coronapas is hooguit vervelend. Denkt u dat die de hele winter blijft, die coronapas? Weet ik niet, daar kan ik echt niet op vragen. Nee. Dat, dat antwoord is op dit nee. moment niet te geven. Begin volgende maand neemt het kabinet een Definitief besluit erover. Een groep advocaten heeft een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer. Ze staan ouders bij in de toeslagenaffaire en zeggen dat ze hun werk niet goed kunnen doen. Ze lopen tegen allerlei problemen aan. Zo geeft de ze niet altijd de volledige dossiers. Nou, ik ken geen enkele advocaat die zonder dossier kan werken. Dus we werken graag samen met alle diensten om deze gedupeerde bij te staan. Maar je kan natuurlijk niet als advocaat je werk doen zonder te zien wat er gebeurt. De advocaten willen één vast aanspreekpunt bij de Belastingdienst waar ze met al hun vragen terecht kunnen. Bij een protest in Guatemala hebben mensen geprobeerd een standbeeld van Columbus om te trekken. Gisteren was het 12 oktober, de dag dat de ontdekkingsreiziger in 1492 Amerika zou hebben bereikt. De demonstranten vinden dat er te weinig aandacht is voor de donkere kant van die geschiedenis. De oorspronkelijke bewoners werden tot slaaf gemaakt of gingen dood door ziektes uit Europa. Het standbeeld stond trouwens te stevig vast, het staat er nog steeds. Iedereen in en om Utrecht die gisteravond zijn telefoon aan de lader heeft gelegd... wordt vanochtend toch wakker met een volle batterij. In Maarsen, Tienhoven, Westbroek en delen van de stad Utrecht was dat nog maar de vraag. Sinds het begin van de middag was daar een storing, maar vannacht rond 1 uur was die verholpen. Het weer wisselend met zon en wolken, vooral vanochtend kans op een buitje. Het wordt een gaat of 14, morgen droog, iets meer zon en gaat gaatje warmer. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Never ending forever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 I'll let you have a much, much better We Can't escape the truth and the fact is the matter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 De liefde te bedanken Toen geef je hart niet zomaar We sparen door voor morgen en we vergeten leven is vandaag. Dus geef je aan. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misbruik in de danssport. Daar verpleit een deel van de Tweede Kamer. In aanloop naar het debat over misstanden in de turnsport. In het dansen zouden vergelijkbare problemen spelen. kwart van de huisartsen vindt de werkdruk te hoog. In een enquête van de Landelijke Huisartsenvereniging... zegt de helft nu minder energie te hebben dan voor corona. Ze zijn bezorgd over het welzijn van hun personeel en henzelf. Webwinkel Coolblue gaat voorlopig toch nog niet de beurs op. Volgens oprichter Pieter Zwart is er nu veel onzekerheid op de financiële markten... en schrikt dat potentiële investeerders af. Het weer, eerst valt er nog wat regen, later zon en wolken en het wordt een graad of 14. zijn probleem is omdat de... Als je een probleem is, kom dan langs bij mij. Al zien wij elkaar niet zo vaak, dus zal ik er zijn.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 Let's roll. Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Eddie we don't die. Wordrijd er radies, wordrijd er Is? Maar in de winter, laat bij hem het zoven. niet uit, want ik heb het voor je ogen. Ja, haat maar niet uit, want ik heb het voor je ogen. Dus mami, kom online, baby, kom online. online, kom online. Kom online, baby, kom online. Come on, baby, come on, come on, come come on, come on, come come on, come on, come come on, come on, come come on,